En de Venezolaanse oppositieleider Machado wil graag snel terug naar haar land nu president Maduro gevangen zit. In een tv-interview -TV bedankte president Trump voor zijn ingrijpen. Trump is minder lovend naar Machado. Volgens hem kan zij het land niet leiden omdat ze te weinig steun en respect heeft gaan we naar het weer. Nou, het kan dus glad zijn door sneeuw en bevriezing. In het midden- en noordoosten is er lokaal ook dichte mist. Soms valt er nog een winterse bui, maar tussendoor is er ook wat zon... en het wordt 2 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, team? Dan een overzicht van de files. Minder druk dan gisteren, maar toch nog steeds een aantal langere. Het zijn de 84. Begin op de A2. Den Maarsen bij Utrecht-Papendorp, 18 minuten. A4, Tinterloord antwerpen bij Hogerheide, 20. Problemen op de A12 blijven aanhouden. daarna, utrecht bij de Meer, bijna 2 uur. A58, Breda Berg op Zoom bij Berg op Zoom Centrum, 25 minuten. A58, Vlissingenberg op Zoom bij De Poel, 32 minuten. En de laatste is de A58, Berg op Zoom, Breda bij Breda West. De vertraging, 29 minuten. Deze wil je niet aan je hoofd voorbij laten gaan. Het zijn de hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Nu alle head and shoulders, 2 plus 2, gratis. Geen haar op je hoofd die dat wil missen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.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 En Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Ja, voor dinsdag 6 januari. Drie koningen vandaag. Het is 5 over 8 muziek van Kensington. Dit hey. is T. Radio 538. Ik denk dat we daarmee ook echt een uh, steentje hebben bij kunnen dragen aan de algemene sfeer. Het fris gepoetste geluid van de ochtend. Dit is de 538-ochtendshow. Radio 538. Give me love, that's what I want. Dinsdagochtend 6 januari, het is 8 over 8. Deel 3 van deze radioshow. En meteen maar eens even naar wat nieuws voor vanochtend. Donald Trump die riep in zijn campagne al dat Groenland bij Amerika zou moeten horen. Amerika-kenner Twan Huis vertelde bij RTL Tonight... dat de aanval op Venezuela laat zien dat we deze woorden van de Amerikaanse president... Serieus moeten nemen. dat we die zeer serieus moeten nemen. We hebben Groenland nodig. En dat zegt hij drie keer achter elkaar... En dan vergroot hij eigenlijk het hele onderwerp uit. Waardoor nu iedereen in Europa, maar ook wel een klein beetje in Amerika... zich afvraagt, wil hij dit echt? En het, is, het lijkt erop dat hij dit echt wil en ook gaat doen. Hij heeft ook een gezant daar naartoe gestuurd. Eerder al zijn vicepresident, J.D. Vance is er geweest. Hij maakt er echt wel werk van. Ja, anders het van huis gisteravond. En dan Suzanne Schulting. die heeft nog geen uitsluiting gekregen over haar eventuele plek... in de Olympische short -track ploeg Gisteren zijn vier van de vijf namen bekendgemaakt. En dus, wacht Schulting nog steeds op duidelijkheid. Ik wacht op een telefoontje uh, uiteindelijk. En uh, ik snap dat het natuurlijk een hele lastige, lastige beslissing is. Uh, en het enige wat ik, heb, uh, wat ik heb kunnen doen, dat is uh, afgelopen weekend goed rijden en mezelf laten zien. En dat heb ik gedaan. En voor de rest is dat nu afwachten. Ja. Voor, uh... Maar wat maakt het dan zo lastig? Want, ja... Ik ben het volledig kwijt. Nou, het ik, heb, uh, ik heb het een beetje gevolgd dat we uh, OKT. Ja, ik snap er werkelijk geen hol. Nou, dat wil ik, ik, ik zeggen. Het kampioen. En dan denk ik, van, dan, dan ben je toch goed genoeg om mee te doen. Het had met een matrix te maken. Het was echt niet... Want OKT is het Olympisch kwalificatietoernooi. Ja. ja, Olympisch maar Dat hebben ze nu voor het eerst gedaan, toch? Nee, op, op, voor mij. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het was niet te volgen. Degene die het ook bedacht heeft, die zei ook dat de manier waarop het nu gaat... eigenlijk niet de bedoeling is geweest <lacht> zoals het ooit bedacht was. <lacht> Oké. Okay. Maar er is ook natuurlijk heel... heel veel discussie binnen die schaatswereld. Het, het zijn natuurlijk allemaal een soort teampjes... die ineens dan ja. toch weer met elkaar als nationale ploeg op moeten trekken. En daar is alleen maar... Ik heb bijvoorbeeld, als ik de naam Jorrit Bergs hoor... dan ja, denk ik altijd. Ja. Gezeik. Er is alleen maar gezeik binnen Maar deze ploeg moeten het straks wel met elkaar gaan doen op de ja, Olympische goed, Spelen. Uh, Schulting heeft natuurlijk uh, in eerste instantie gezegd... ik ga lange baan. Nou, daar heeft ze zich natuurlijk uh, fantastisch op gekwalificeerd. Ja. En nu dacht ze toch van... joh, ik pak nog even een rondje short track mee. Kijken of dat ook lukt. Ja, dat, zij is natuurlijk ook een, een kampioen in de, uh, op de short track. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk lekker als je daar met een ploeg naartoe gaat... die elkaar door dik en dun steunt, Ja, elkaar dat vertrouwt. Ja, dat, nou, dat doen ze voor mij wel nou, Ik hoor. heb het idee dat het nou, niet nee, heel gezellig is. Ik nee. denk oh, dat okay. ze... De, de opvolger van uh, uh, hoe heet ze, van uh, Suzanne. Dat ja. is natuurlijk die Xandra Velzenboer. Ik denk dat hij er ook niet op zit te wachten dat zij ineens weer terugkomt en alles om uh, schulding draait. Ja, precies. Ik denk dat daar onderling gewoon uh, best wel een soort van uh, strijd ook is. Nou weet je wat, vroeger waren schaatsers, waren eigenlijk uh, de, de sympathieke buur, sporters. Je buurjongen en je ja. buurmeisje. Ja. Maar je hebt natuurlijk nu de Jutta Leerdam, dat is, uh, dat is alles gezegd. De wereldster. Met... Ja, ja. Met, met, die, met die rare gozer, weet je, ik het ook weer. Jake Paul. Jay, of, uh, ja, ja. Knettergek. Maar die ja. gaat niet mee, als het goed is. Ze nou, zit niet in de ploeg in ieder geval. Nee, maar ze is wel gevallen, weet je wel. En nou, maar, ja. er is meer er is gedoe dan ooit. Ja. Uh, Overvallen gesproken, uh, in het hele land is het plaatselijk glad door bevriezing... en natte weggedeelte, en natuurlijk ook de sneeuwresten. Uh, dicht mist komt er ook nog mee, dus dat betekent extra drukte op de weg. Wij gaan even checken hoe het op dit moment is bij Dennis Mooi, Die is van de ANWB. Goedemorgen, Dennis. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, gisteren was het natuurlijk echt een rampzalige ochtendspits. Uh, hoe is dat uh, deze ochtend? Uh, nou, rampzalig zou ik het nu niet noemen. Het is nog wel steeds heel erg uh, druk uh, door de gladheid. Alleen het verschil met gisteren is dat het uh, voor het begin van de spits... op hele grote schaal begon te sneeuwen. En dat is nu iets minder het geval. Dus het is minder chaotisch. Oké. Okay. Uh, is het net zo druk als jullie verwacht hadden voor deze ochtend? Uh, nou, er zitten wel echt wel een paar uh, grote knelpunten. Als je van Den Haag naar Utrecht uh, wil bijvoorbeeld. Uh, tussen Nieuwebrug en de Meren heb je ruim een uur vertraging. Want er zijn een tweetal ongelukken gebeurd met uh, vrachtwagens op dat traject. Yeah. En dat gaat nog wel een tijdje duren voordat uh, de weg daar weer vrij is. En in het westen van Brabant en in Zeeland trekken nu sneeuwbuien over. En dat levert heel veel vertraging op. Onder andere op de A58. Wat is het uh, advies vanuit de ANWB als het gaat om uh, de weg op gang? Nou, check eerst de verkeersinformatie en dan liefst ja. dan de onze natuurlijk. Ja, ja. Ja. Voordat, je, voordat je de weg op gaat. Wacht even, Dennis, je zit nu wel even in de wijk maar van onze Rick. Ja, nee, maar goed, ik denk dat Rick er ook zo heel veel verstand van heeft. Ja, maar check, het, check het bij Rick. Maar ik stel ook check voor me... uh, een dekentje, een beetje water en wat te eten. Want je kan zomaar twee, drie uur in die wagen zitten. Hè? Dat klopt, dat klopt. Neem de tijd. Weet je, zorg, ja, je, er, je doet er sowieso langer over dan normaal. Okay. Daar moet je Gister, gewoon rekening mee houden. Gisteren de vraag nog van de luisteraar, wel interessante vraag. In hoeverre ben je verplicht ja. om je auto helemaal vrij te maken? Weet jij dat Dennis? Ja, daar ben je verplicht, ja. Maar helemaal, alles? Ja, nou, bijvoorbeeld ook het dakje. oh Ja, ja? juist het dak, want ja, dat want is dan, denk ik een gevaarlijke je... ijsplaat die gaat schuiven. Ja, als je remt, dan ligt die op de voorruim. Zo. Oh, joh. Ja. Dan zie je niks meer. Dan zie je ook weer niks meer. heb je, net, heb je het allemaal weer voor niks gedaan, uh, je auto sneeuwvrij uh, maken. Nee, nee, dus dat is echt uh, belangrijk om eventjes te doen. Even, uh, voor wat betreft uh, de middagspits, wat verwachten jullie? Dat is heel erg afhankelijk van, van de sneeuw. Als de, als de weg eenmaal uh, allemaal mooi uh, aangeveegd is, dan, dan, dan gaat het allemaal wel goed. Maar het trekt er een sneeuwbui over, en dat is vooral lokaal dan kunnen ze weer opnieuw beginnen. En dan wordt het op die plek heel druk. Oké, okay, dus ook wat dat betreft... Uh, houd de verkeersinformatie goed in de gaten. En uh, in ons geval is dat dan uh, Rick. Dennis mooi van de je dankjewel. En uh, mooie dag. Hoi. Hoi, hoi. Nou Rick, kijk ook nog even naar jou. Klopt het wat Dennis zegt? Nou, dat klopt het. Ja, Dennis en ik zijn hele goede kennis van elkaar. Jullie ja. zijn ook lid van dezelfde bond. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. We gaan, uh, dit weekend gaan we lekker samen rijden. Uh, 84 files en de file met de meeste verdraging op de aantal. Heb je ook een appgroep? Jazeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Den Haag-Utrecht bij de Merende. Vertraging bijna twee uur. Sterker daar! Word wakker en let go. Oh, oh, oh. Vergeet niet je deo. Nee, nee, nee, Ik moet weer Je rekt en je strekt. En voor je vertrekt. Nog een cappuccino. Oh, lekker met twee klontjes suiker. En dan denk je, hoezo? Oh, oh, oh, oh. Rijdt iedereen zo slow. Ja, dat is het advies nou eenmaal geroepen. Laat alles maar gaan. Zet 5-3-8 aan. Het wordt weer een topshow. Nou, uh, het is een topshow. Laat alles maar gaan. Zet 538 aan. Want dit is een topshow. En dan ook nog zometeen jouw kans op kaarten voor de vrienden van Amsterdam Live. Bel als je de bel hoort. You change your mind like a girl. David, they then, this Saturday, Sunday, well, It's my brother, there's not a tongue of spine, my brother, there's not a spine. Day then. Saturday, Sunday, what? We're Samen met uh, The Nightcrawlers. En uh, Friday! Zo'n so feest is het nog niet natuurlijk. Het is pas dinsdag. Uh, maar desondanks, nu al aan het begin van de week, zeer opvallend media nieuws. Ja. SBS 6 heeft namelijk bekendgemaakt dat het programma De Rijdende Rechter overgenomen gaat worden van de NPO. Nee. Ja. En dat is met presentator John Reed. Oké, okay. ja. Dus dat is een beetje... Dat was bij Omroep Max het altijd, hè? Uh, ja, ja, daar, ja. En ja. de bezuinigingen moest het daar uh, verdwijnen. Ja, ik dacht dat het al een keer van de NCRV naar Max was verplaatst, oh, ja, de Rijdende okay. Rechter. En uh, nu uh, komt het programma helemaal nou, ja. te vervallen. Is maar niet het, uitgereden nog. Het is, nee, het is gered zelfs het programma. En uh, ja, een van uh, de redders, dat is dan uh, Victor Brandt. Want die gaat naast zijn werkzaamheden bij meester Frank Visser... Oh. Ook aan de slag bij het programma De Rijdende Rechter. Victor, oh. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat een, uh, wat een transfer is dit. Het <tie> <tie> is redelijk. Uh, um, ja, het is, is opvallend. <laughs> <tie> zo zou je dat wel kunnen zeggen, ja. <tie> ja, dat kun je wel zeggen. Ja, maar absoluut. Hoe, hoe is dit zo gekomen, ik? Ik dat John Reed niet gered wordt, trouwens. Voordat die staan ontstaan. Maar dit, dit is. Uh, nee. Op een gegeven moment zijn ze bij jullie gekomen, denk ik, met de vraag: van, zouden jullie het over willen nemen? Ik heb geen idee hoe dat gegaan is. Onze uh, ons baas. Die, uh, die is daar waarschijnlijk uh, opgedoken toen, toen het programma vrijkwam bij, uh, bij Omroep Max. Ja. En ja, wat ze wel eens zeggen, he, keep your enemies close, of your friends close, keep your enemies closer. Ja, ja, ja. Um, uh, dus wat dat betreft vind ik het ook wel weer een goede zet. Maar het is voor uh, jou ook een beetje gek, toch? Want het, is, het, het voelde altijd een beetje als een, een concurrerend programma en nou word jij de presentator van beide. ja. Ja, ja, zo heb ik het eigenlijk nooit zelf gezien. Uh, want er is altijd gelukkig uh, prima ruimte geweest voor beide programma's om allebei hun ding te doen. Ja. Um, maar als je het uh, ja, heel sterk bekijkt, dan was het natuurlijk wel een, een soort van concurrent. Um, en nu hebben die erbij. Dus eigenlijk, ja, het, is een beetje, het is een beetje gek misschien. Mensen moeten het misschien even wennen. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk ja. om nou met... Ook nog met die andere rechter het land in te gaan. Um, uh, uh, ja, en daarmee ook nog weer allerlei zaken op te lossen. Wat? De programma's zullen uiteraard nooit tegelijk te zien zijn. Hè? Oh. Uh, dat mens, het is niet zo dat we dan op dinsdag de rijdende rechter krijgen. En op ah. woensdag uh, Meester van doet Uitspraak. Um, het zal altijd zo zijn dat bijvoorbeeld eerst het seizoen van Meester van doet Uitspraak te zien Kijk. is. En daarachteraan zien we dan de rijdende rechter. Ja, het moet ja. niet zo zijn dat je twee keer per week bij dezelfde coniferenhaar staat. Nee. Nee. nee de... Een hele andere uitspraak ook. Ja, dat je, dezelfde, dat je dezelfde buren hebt. Ja. Hé, hey, hier ja, maar je doet laat zeggen, een televisie is, is acht weken of zo. Dus dan doe je acht weken meestal Frank Visser en, en dan, dan acht, acht weken. weken John Precies. Witt. Ja, Precies. zo. Dus wij, mensen krijgen eigenlijk meer voor hetzelfde geld. Zo ja. moet je het zien. Ja. Ja, ja. En jij krijgt, uh, uh, jij krijgt twee keer betaald. <laughs> ja, daar moet ik het nog even over hebben. Ja. Oh, maar het voelt ook een beetje als voorzitter... meester Frank Visser doet niet de jongste meer. 74, 74 inmiddels. Uh, een man op leeftijd. Uh, uh... Gaat hij stoppen? Uh, nee. Twister, daar heb ik geen enkel, uh, nee. geen enkel zicht op. Geen enkel reden voor om dat te denken. Hij heeft vorige maand uh, zelfs uh, nog weer een jaar bijgetekend bij, uh, bij oh, TALPA. Oh, voor, voor, voor het komende jaar. Maar... Um, ja, meester Frank Visser is natuurlijk wel 75, wordt ja, ja. uh, hij bord, dit jaar in mei, ja. um, dus um, uh, ik, ik heb geen idee hoe lang hij nog zegt van god dit, dit blijf ik nog nee. doen, en uh, ik stop een, hij zal er een keertje mee ophouden, ja. maar hij is dit jaar 30 jaar televisie oh. Maar hij is natuurlijk um, begonnen omdat... als de rijdende rechter, ja. en, en ik vind toch nog steeds ja. als ik Frank Visser zie, dan denk ik toch, dat, ja. ik, dat ja. is, dat oh, is dat de rijdende ik, rechter. Nou, ja, dat heb ik niet meer. Ja, ik ja. ook. Ja. Ja. Dat, dat hebben heel veel mensen, na tien jaar nog steeds. Um, als ik over straat loop zelfs, dan roepen kinderen ook naar mij... Hé, rijden de rechter. Dus um, wat dat betreft is dat een hele breed begrip. maar het programma ja. zal ook wel een beetje anders zijn. Hè? Want, want uh, Frank Visser is een totaal andere man dan ja. John Reed. Ja. doen allebei op een totaal andere manier dat programma. En bij de Rijdende Rechter heb je ook een beetje dat studio-gedeelte. Ja. Um, uh, wat ik ook zal gaan doen. Dus de programma's zullen, zullen we... Wat dat betreft ook toch wel weer, ook wel weer verschillend zijn. Oké. Okay. Nou, nou Heb eh, jij hem al gesproken, John Reed? Ja, ik heb hem gesproken. En uh, een gezellig een kop koffie samengedronken. en prima klik, erg gelachen. We uh, hebben er heel veel zin in. Ja, want dat wordt toch eventjes schakelen voor jou ook. Wat jij al zegt, totaal ander persoon. Ja, ja nou, ik, ik denk dat het los zal lopen. De mensen waar we langs gaan zijn vaak, <laughs> zijn vaak het, het belangrijkste. Ja. Uh, en uh, die zijn vaak uh, uh, boos of niet boos. Of, uh, en, en, en de problemen die zij hebben, die zijn leading. En uh, wij schuiven ons daar uh, moeiteloos in. Ik heb het idee dat het helemaal goed komt. Nou, helemaal goed. Uh, fijn om te horen dat jij in ieder geval enthousiast bent over ja. deze overgap. Ga je verder nog andere dingen doen op tv, uh, Victor? Of ben je straks... Nou, voorlopig... Ja, ze... Voorlopig stak je te vechten in de buren. Ja, maar zeg maar, er komen alleen maar meer gevechten bij voor jou uh, gaandeweg het uh, seizoen. Ja, ja, iets ontspannends was ook leuk geweest. Zo. Daar ga ik nog even over praten. Um, nee, nee, gekkigheid, uh, Voorlopig heb ik hier mijn handen weer vol aan, maar uh, uh, wellicht, wellicht. Er zit iets in het vat. Oh. oh! Vertel! Ja. Ja. Ja. Wat, wat voor nee, soort programmen? Nee, zoals ze, zoals ze dat dan zeggen. De, nee, daar kan ik echt nog niks over zeggen, jongens. Sorry, ik is het Dat is ja. Vind je snelle ja. video's? Ja. Ja, dat is het. De weg naar de uitgang. Ja. Victor Brand, dankjewel. En uh, heel veel succes bij deze nieuwe klus, ook die erbij komt. De rijdende rechter, dus uh, een overstap van de publieke omroep naar SBS 6. The minute the morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many to mean it. All right.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 Show en hoe te passen, morning. Straks uh, hier in het vervolg van deze radio-show... nog kans op kaarten voor de vrienden van Amsterdam Live. Want die hebben we liggen. Bellen als je de bel hoort. Zijn ze misschien wel voor jou en ben je erbij deze editie. Florentine heeft het laatste nieuws. Ik vertel zo of we in Nederland afgelopen jaar... armer of rijker zijn geworden. En Helen Walker en Genesis komen eraan. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538?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 Ze zijn er weer, de Giga Gamma deals. Nu 30% korting op kleurmuurverf, ook op mengverf. Bekijk alle Giga deals op Gamma.nl. Boek nu Turkije en krijg de allerhoogste vroegboekkorting. Check Correnon.nl. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en zie je zelfs knuffels geven.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 En om te vieren dat we 30 jaar bestaan, krijg je nu tijdelijk 15% korting. Kijk op ncoi.nl. Ja, goedemorgen, het weer van vandaag. Allereerst maar even een waarschuwing. Code geel van kracht in het hele land. Het heeft te maken met de gladheid... en uh, plaatselijk ook dichte mist. Dan vandaag in de ochtend dus glad in het westen en noorden nieuwe winterse buien. Af en toe komt de zon erbij en de temperatuur 0 tot 4 graden. En uh, de ochtendspits ja. voor deze dinsdag. Rick, hoe ziet het eruit? Celle 93, begin op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen 39 minuten vertraging. Dan de A12, Den Haag-Utrecht bij Woerden 20 minuten. En iets verderop, maar dan bij De Meren anderhalf uur vertraging. A58 Breda Bergopzoom bij Bergopzoom centrum 34 A58 Vlissingen Bergopzoom bij de Pool 46 en de laatste is de A58 Bergopzoom Breda bij Breda West 28 minuten Het is 6 over half 9 dit zijn de hoofdpunten van het nieuws Goedemorgen. Goedemorgen, een geschaarde vrachtwagen heeft grote problemen... veroorzaakt op de A12 bij het Utrechtse Harmelen. Het verkeer is daar helemaal vastgelopen... en ook op andere plekken in ons land zorgt de gladheid voor ongelukken. De IT-storing, waardoor tot zeker tien uur geen treinen kunnen rijden... zit in het plansysteem voor treinen en personeel. Het probleem is extra groot doordat het winterweer... de boel al zo enorm in de war schopt, zegt een woordvoerder. En Nederlanders hebben hun spaargeld afgelopen jaar minder waard zien worden... en dat kwam door de hoge inflatie en de lage rente... De waarde van de spaartegoeden goede krompt daardoor met zo'n 6 miljard euro en dat komt ongeveer neer op een kleine 800 euro per huishouden zeggen experts in de Telegraaf vandaag. Gisteren bleek uit onderzoek dat we steeds vaker alleen op vakantie gaan, vooral vrouwen zijn daarvoor in, even helemaal tot rust komen. Maar ook de single reizen zijn in en dan sluit je je dus als individu aan bij een groepsreis. Ja, en dan ben je lekker met gelijkgestemden op pad en toch ook alleen en toch ook weer met een groep. Oh. Je bent een beetje vroeger van die backpackers geweest, zo van een rugzak op in nee. eentje naar Thailand. En dan nee. kom je wel een groep mensen tegen. Oh, nee. nee, nee Dat nee. kan ook, ja. Nou ja, dat is nog een beetje wat... Uh... Ja, ja, ja, in 2047 zal één op de vier volwassenen alleenstaan zijn. Dus dat is een groeiende groep voor wie ja, het boeken van zo'n singlereis... echt een uitkomst is natuurlijk. Ja, ik vraag me af of daar veel relaties uit voortkomen. Ik ben, mijn schoonzus heeft het een aantal keer gedaan, zo'n zo singlereis. En die had altijd wel hele leuke vakanties, maar er kwam nooit echt van, niet uit. Waar is dat het uit. doel? Dat is uiteindelijk toch ook wel nou, een beetje ja. mee. Nee, joh. Je hebt oh, ook een niet, leukere toch? vakantie dan in je eentje aan in een restaurant zitten. Jawel, toch? maar je bent toch ook stiekem... Uh, iedereen is natuurlijk wel aan het kijken van zit er iets voor mij ja, tussen? Ja, zo maar niet, ja. Een vakantieliefde. Maar je weet eigenlijk al, tenminste dat heb ik wel eens van haar begrepen... op het moment dat je de bus instapt, weet je al van dit ja, gaat hem worden of dit ja, gaat ja, ja, ja, ja. hem oh. niet. Ja. Ja. En toch denk ik dat het goed is als iedereen een keer in zijn leven alleen op vakantie gaat. Ik vind namelijk, het is A, om die stap te zetten, mega moeilijk. Ik denk dat er wel heel weinig maar jij bent zijn. dus wel eens in, nee, in Thailand. Ja, nou ja, ik ben in mijn eentje naar Amerika geweest. Uh, een half jaar, ja. En dan leer je. En dat is best een, uh, effe een ding of zo, ja. weet je wel. Dat je toch denkt, ja, dan, dan ik zou ben je daar. Echt niet willen. En dan zit je daar. En dan moet je toch eventjes. Uh, je moet je wegvinden. Ja. En uiteindelijk, zeker met de Amerikanen, die zeggen allemaal van. Uh, uh, dit, uh, Lekker sociaal, maar uiteindelijk puntje, paaltje. De Amerikanen helemaal niet. hebben toch vaak nee. ook helemaal geen vrienden. Die hebben toch, familie hebben ze. Precies, dat, uh, dus, ja. dat zijn hun vrienden. En ja. ze zeggen allemaal dat ze zo. Uh, maar uh, uiteindelijk als je zegt, zullen we afspreken, dan hebben ze geen tijd voor je. Maar nee. Dus je bent best wel even een soort moment. Ja. En dat is denk ik wel heel goed. Een eenzaam moment of ja. zo heb je. Ja ja. Mijn je... dochter ging nu helemaal alleen naar Baden. Nou hier. Ja. Maar goed, ze kwam wel gelijk in een huis met 15 Nederlanders terecht. Ja, ja dat is niet helemaal. Nee, ja, maar nee, ze kende nee. nog niemand. Ja, ja. ja, dan moet je ook maar in zo'n ja, groep. Ja, ja, je ja. moet toch blenden. Iedereen moet zijn positie weer vinden. Ja. Het is... ik denk echt wel dat je daar uiteindelijk. Ik denk dat je er als een ander mens van terug. Ik denk dat jouw dochter ook heel anders terugkomt dan dat ze dat heen Denk ging. ik ook. Ja. Maar goed, dat is dan alleen op vakantie. Maar dat vind ik nog weer wat anders dan een groepsreis die toch georganiseerd is, waar iemand zegt van, nou, we gaan nu met met z'n allen gaan we ja, aan het en, en dan gaan we vanavond gaan we daar eten. Ja. En op dat tijdstip moet je weer terug zijn. Want ja, er zit ook altijd iemand in dat je denkt: Oh god, heb je Henk weer? Ja, ja zeker. Er zit altijd zo Henk is Er zit altijd een, Henk, ja. dus altijd een ja. Henk in. Ja. Ja. Je ja. hebt overal een Henk. Je moet eigenlijk van tevoren al vragen of Henk meegaat. Dan, ja. dan kan je een andere groepsreis boeken. Maar misschien dat er onder onze luisteraars, ik ben wel even benieuwd. En Voor hetzelfde geld zijn er. Natuurlijk, dat zou ja. echt dat ja. fantastisch zijn. Dat zou mooi zijn. Is er wel eens iemand mee geweest op een vrijgezellenreis of een groepsreis op vakantie? Dus dat ging Alleen en je sloot aan bij die groep. En zijn er daar mooie romantische momenten geweest? En heb je daar misschien wel de liefde van je leven ontmoet? Via 0909 3050. Gewoon even benieuwd. 0909 3050. Of misschien hebben we wel horrorverhalen. Dat zijn natuurlijk ook weer. Dat is ook wel leuk. Laat maar even weten. Dus we zijn even benieuwd naar mensen die wel eens zo'n groepsreis hebben gemaakt. Zeg maar Om 13 minuten voor 9 uur in de ochtendshow van 5.30. Net in het nieuws heeft een bericht over de groepsreis. En uh, dan uh, ja, uh, werd onze aandacht ook meteen een beetje getrokken door uh, die groepsreis voor singles. Uh, en wij waren benieuwd of er luisteraars van ons zijn die uh, ja, wellicht uh, wel eens zo'n reis hebben gemaakt. En dan natuurlijk nog mooier, de succesverhalen, zijn er ook uh, ja, uh, liefdes uit voorgekomen. Relaties ontstaan daar. Simone, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij bent wel eens op groepsreis geweest? Nog inderdaad, ja. Veel meerdere keren moet ik zeggen, hoor. Maar uh, ja. eentje wel succesvol. En maar dit was echt voor singles ook. Nee, ja, het was niet zozeer uh, singles. waren eigenlijk wel voornamelijk uh, singles. Het was niet echt een single reisreis, maar meer van een uh, vanuit de studentenvereniging achter uh, oh, ja. iets. En uh, ja, daar was ik toen uh, bij meegegaan. Ja. En uh, ja, het was toevallig, normaal gesproken rijd ik redelijk veel alleen... maar dit waren dan landen waar je niet zo snel makkelijk alleen kon komen. Het was Roemenië, toen nog Oekraïne, de Krim, Bulgarije. Oh ja. Dus toen had ik zoiets nou ja, net even wat makkelijker... om dat uh, georganiseerd te doen, wat ja. een beetje een lastige reis is. Want dat was de reden voor jou? Je was niet per se ja. op zoek naar de liefde? Nee, nee, nee, nee, eigenlijk puur, uh, als ik inderdaad met groepswijzen meega, is dat meer van de landen die dan wat iets moeilijker begaanbaar uh, zijn. Oké, okay, doen. maar is het uh, uiteindelijk uh, wel daar gebeurd dat je de liefde uh, tegen het lijf bent gelopen? Ja, klopt. Ja, dat is mijn huidige man ondertussen. Dus dat hey, is uh, wow, echt heel wow. leuk. Ja, dat is ja, was was echt uh, heel leuk. Maar was het in, uh, een, uh... Ja. Toen jij de bus instapte, zag je meteen zitten ja, uh, blik... of uh, ja. Ja. ontstond dan het gaandeweg? Nou ja, eigenlijk op het, op het vliegveld. Want we gingen vanuit twee groepen. Dus je had zeg maar, de helft van de groep ging vanuit Eindhoven... de andere helft vanuit Brussel. En ik zat dan in de Brusselkant. En toen kwamen we daar op het, op het vliegveld aan inderdaad. En dan geef je elkaar allemaal een hand. En toen dacht je zo, oh, leuke jongen, leuke jongen. Dus toen, en dan stap je inderdaad de bus in naar het eerste ja, diner. Want we kwamen s'avonds aan. Ja. Dus toen zat ik ook naast hem. Toen we eigenlijk de hele avond uh, toen al uh, gechat met elkaar Grappig. en uh, die eerste dagen echt heel veel met elkaar opgetrokken ah. en uh, toen was het aanvankelijk de rest van de reis uh, waren we elkaar even uit het oog verloren omdat hij een bepaalde kameraad had gekregen en die had een oogje op een ander meisje maar oh, ja, die lag oh, niet ja, zo goed in de groep oh, oh, dus hetzaam. die uh, allemaal dus in een beetje van elkaar ach. ach. <laughs> maar um, toen, de, een paar weken daarna toen hadden we een reunie met z'n allen, want we zijn daar eigenlijk, hebben we ook een hele grote vriendengroep uh, aan overgehouden, aanvankelijk. Ja, mooi. Dus toen uh, bij de reunie hadden we afgesproken en toen kwam hij aanlopen. Toen was het eigenlijk meteen, uh, ja, schoot de vonk over. En, uh. Ja, sindsdien zijn we eigenlijk onafscheidelijk. Oh, wat ja, goed. Leuk. Dat is toch dus, uh, heerlijk. Ja, ja. ja, dit vind ik echt leuk om te horen, Simone. Ja, en, ja. En, en hoe lang inmiddels getrouwd? Uh, nu tien jaar getrouwd en uh, drie kinderen. Wauw, wow. nou, wat goed zeg. Het ja. is echt een succesverhaal, ja. superleuk. Dus jij kan het uh, ja. mensen van harte aanbevelen, begrijp ik? Ja, zeker, zeker. Okay. En is het niet puur voor de liefde, maar gewoon ja, leuk openstaan... voor ervaringen, gewoon mensen leren kennen... en ja, mooie plaatsen uh, bekijken. Nou, hartstikke goed. Simone, dankjewel. Wendy hebben we ook aan de telefoon. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij bent met een groepswijs mee geweest... maar jij was niet per se op zoek naar de liefde. Nee, zeker niet. Nee, ik wou gewoon een keer uh, alleen wat ondernemen... Ja, ik heb maar, een man en twee zonen en ik had even geen zin om met de ja. hele familie te gaan. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan natuurlijk ook. Even me-time. Ja, precies. Ja. Dus, uh, ik heb op een uh, latere leeftijd heb ik, uh, heb ik me om laten scholen. En, uh, het, was, het was altijd al voor mij een droom om ergens in de medische wereld te gaan. Dus ik had een diploma voor doktersassistenten gehaald. En ik liep al een tijdje in mijn hoofd van, ik wil iets voor mezelf doen, um, maar ik wist nog niet precies wat. En toen zat ik een keer Discovery Channel te kijken en toen zag ik een meneer door een kloof heen lopen. Ja. En toen schoot Indiana Jones natuurlijk ook helemaal door mijn hoofd. En dat wil ik doen. Ja, ja, ja. En wat zeiden ze thuis? Ja. <laughs> nou, ik vertelde mijn man, Ik zeg, ik weet wat ik mezelf ga geven. Ik geef mezelf een reis naar Jordanië. Ja. Uh, mijn man zag het in eerste instantie niet zo zitten, want het was daar veel te warm yeah. en uh, hij had daar geen zin aan. Ja, maar lieve schat, jij gaat helemaal niet mee. <lacht> nee, <lacht> ja. Ja, nee, nee. En hij stond er ook gelijk helemaal achter. Hoor. Hij zei, meid, ga lekker, doe je ding, oh, wat maak goed. wat moois van. Ja, ja, ja zeker. Ja, en, ja. en is het bevallen, tot slot even Wendy? Absoluut. Ja, absoluut. Ik ga het zeker nog een keer doen. Oké, okay, ja. oké. Okay. Geen liefde ontdekt, maar wel een paar leuke meiden daar leren kennen. En uh, we hebben langdurig nog contact met elkaar gehouden. Maar geen vriendschap, geen liefde. Ja, die stond weer op Schiphol toen ik thuis kwam. Ja, nou, fijn ja, toch? Ja, Heerlijk. ja, en daar ga ik in maat mee trouwen. Dus uh, hij is nog ah, steeds bij me. Ah, wel ah. Fijn. Iedereen happy. Wendy, dankjewel. We gaan, hoi, hoi. We gaan naar Suzanne. Suzanne, oh. goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent wel eens op een uh, groepsreis geweest... maar je wil uh, juist eigenlijk niemand ontmoeten daar. Nee, nou, ik was uh, dertiger, woon in Amsterdam... Uh, zat tussen twee banen in... en ik dacht, dit is de uitgelezen kans om op vakantie te gaan. Nee, ja, ja. wie gaat er mee? Iedereen moet natuurlijk werken. Ja, uh -huh. Uh, dus uh, uh, een reisbureau gebeld. Uh, ik zag een te gekke groepsreis naar Thailand, en die werd mij dus afgeraden, want ze zegt, als jij alleen gaat, moet je zeker niet met een groepsreis meegaan. Maar ik ze zegt, ik heb iets anders leuks voor je. Dus ik zei, nou vertel, jij een single reis naar Costa Rica? Nou, ik dacht echt, ik val hier echt uh, van mijn stoel af, want daar heb ik echt, echt geen zin in. <lacht> um, weet je, ik zag gewoon die hopeloze figuren die oh. dan uh, op single reis gaan om iemand te ontmoeten. Yeah. Um, maar het werd me juist uh, heel goed uitgelegd van, joh, single reis, dat Echt voor alleen reizenden. Het zijn mensen die tussen twee banen inzitten. Uh, mensen waarvan een partner vliegangst heeft. Uh, nou, ja. Noem maar op de voorbeelden waarom je alleen op reis zou kunnen gaan. Ja. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, naar Costa Rica vertrokken. Uh, te gekke reis gehad. Waanzinnig leuke reisleidster. Fantastische dingen gezien. Uh, maar ook de liefde van mijn leven. Kijk. Nee, nee, Terwijl je niet op reis zou wel. Ja, nee, zeker niet, nee. En uh, uiteindelijk uh, hebben we nu samen uh, tien jaar restaurant met trouwlocatie. Uh, drie kindjes verder en nee. staan op het punt om te emigreren naar Frankrijk... om ja, daar een trouwlocatie nou. te beginnen. Wow. <laughs> nou. Wat leuk, zeg dit. Hey, was het liefde ja. op het eerste gezicht? Uh, uh, nou, als ik de foto's terugkijk wel. <laughs> <laughs> maar zo voelde dat niet. Hij is ook een stukje jonger dan het, ik ben. Oh, ho, dus, uh, ho, ho, ho, ho, ho. Uh, Weet je, wat dat gaat, was het niet interessant, zeg maar, voor mij. Want ik dacht, ach de jongen. En, ah, ja, nee. Ah. Maar uiteindelijk dus toch wel. Maar hoe oud was de jonger dan jij? Uh, nou, hij was 25, ja. uh, en ik was uh, 31, oh. dus dat uh, stelt... Uh, ik dacht, ja, hij was, was op tiende toeren. Ja. <laughs> <laughs> uh, nee, maar goed, als dertiger zijn die twintigers ja, niet interessant, dat is, hè? Uh, ja, ik snap het punt. Nee. Uh, Suzanne, nee. leuk dat je even belde, en uh, geweldig verhaal dit. We gaan naar Anne. Anne, goeiemorgen. Veel vrouwen. Goeiemorgen. Nou, Anne is zelfs, uh, die zit eigenlijk aan de andere kant, want die is in plaats van deelnemer aan de singlesreis. Jij bent de reisleider. Oh, ja, dat klopt. Ik uh, werk vrijwillig bij een uh, grote single-organisatie als reisleider inderdaad. Maar dat is vrijwillig? Dat doe ik vrijwillig, naast mijn baan, ja. Oh, wat leuk. Maar en hoe vaak per jaar ga je dan uh, met zo'n reis mee? Uh, ik doe eigenlijk alleen weekendjes en weken in Nederland en in België. En uh, dat is tussen de zes en acht keer ongeveer. En zijn dan de reizen die jullie uh, ondernemen, is dat voor mensen die op zoek zijn naar de liefde? Of mensen die gewoon uh, een keer alleen op pad willen? Nee, het is vooral mensen die vooral niet alleen op vakantie willen, die uh, thuis uh, de enige single zijn met een hoop gezetelde mensen om zich heen. Ja. Um, die uh, wel de gezelligheid willen um, en wel de reis willen maken, maar bijvoorbeeld niet elke avond alleen aan tafel nee. willen zitten of in een restaurantje de mogelijkheid hebben om een drankje te kunnen doen. Um, dat zien we eigenlijk voor het grootste deel. Maar jij ja. ziet het ook ontstaan. Ja. Zeker, zeker. En dat is ook heel erg leuk, want uh, wij bekijken dat natuurlijk van de zijlijn. Ja. En soms zien wij dat al eerder dan de mensen zelf. Ja. Dus ja, dat, ja, is, ja, ja. Uh, <laughs> dat is wel heel erg leuk altijd. En het leuke van deze single-organisatie is ook dat we een appgroep hebben, zeg maar, van de hele reis. Daar delen wij de informatie in. Maar kunnen de gasten ook dingen indelen. En heel af en toe komt er nog wel eens een update. Dat er toch later nog een date is ja, geweest. Aha. En dat het uh, succesvol is geweest. Aha, dus het, nou ja, er komen mooie dingen uit. Leuk om uh, even te horen. Ja, ik, no. uh, uh, laten we hiermee afsluiten, want we zouden nog uur over door kunnen ja. praten over de, de groepsreis, maar, uh, jongens... maar Alleen maar positief. Ja, ja. Ik hoor, alleen maar. Ja. Nou, ik zie hier Stan die stuurt een eentjes.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 I wish I could forget But you adore me spiral my wings. So if you catch me smiling Your direction Maybe it's because The thing I love about me is you, thing I love about me is you. X en Nick Rammer hier in uh, de Hoogtjof. Straks gaan wij uh, kaarten weggeven voor... Uh, en dat is wel heel erg leuk. De Vrienden van Amstel Live. Mensen die uh, ja, hebben geprobeerd om kaarten te scoren, die weten hoe ingewikkeld het is. Want uh, ja, het is vrij snel uitverkocht uh, elk jaar. Uh, maar